Het is drie over acht, René van Brakel met het NOS-journaal. In Amsterdam is de nationale dodenherdenking gehouden. Met twee minuten stilte en kransleggingen zijn de mensen herdacht... die omkwamen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en premier Balkenende... lichten kransen bij het monument op de Dam. Daarvoor was de jaarlijkse herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk. Daar las popmuzikant Ernst Jans een verhaal voor... over de rol die de oorlog speelde in het gezin waarin hij opgroeide. Hij vertelde hoe zijn Indische vader actief was in het en gevangen zat in een Duits concentratiekamp. Verder was er in de Nieuwe Kerk een optreden van het Nationaal Jeugdkoor. Bij de regionale verkiezingen in Schotland is de nationale partij de grootste geworden. De partij krijgt in het regionale parlement 47 zetels, een winst van 20. De leperpartij partij van premier Blair krijgt er 46. Leperen was in Schotland 50 jaar de grootste. Verlies voor Blair werd al verwacht, maar na het tellen van een deel van de stemmen leek dat verlies minder rampzalig dan was voorspeld. Nu alle stemmen zijn geteld is de Schotse Nationale Partij toch als winnaar uit de bus gekomen. De partij wil over drie jaar een referendum houden over onafhankelijkheid voor Schotland. Voor een meerderheidsbestuur zal de SNP wel op zoek moeten naar een coalitiepartij. In Wales verloor Labour drie zetels, maar daar blijft de partij van Blair wel de grootste. In Engeland zijn nog niet alle stemmen geteld. De Bank of America heeft ABN AMRO in New York voor de rechter gedaagd. De Amerikaanse bank wil zo verhinderen dat de Amerikaanse dochteronderneming LaSalle aan een andere partij wordt verkocht. Verder eist de Bank of America een schadevergoeding die vermoedelijk in de miljarden gaat lopen. De ondernemerskamer van het gerechtshof in Amsterdam bepaalde gisteren dat de verkoop moet worden opgeschort, zodat eerst de aandeelhouders geraadpleegd kunnen worden. En dan nog het weer. In de loop van de avond krijgt het Noordwesten wat bewolking. Vannacht daalt het kwik naar 8 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM presents The Kaiser Chiefs. 29 en 30 mei in de uitverkochte Paradiso Amsterdam. Vandaag de allerlaatste kaarten. Als je van muziek houdt. Uh, mogen we alweer? Ik heb geen idee. Mijn horloge staat stil. Maar hoe weten we dan of die twee minuten alweer voorbij zijn? Uh, zult we er maar gewoon op wagen dan? Ja, laat maar doen, dan hè. En dan nu extra weekend. D, D, F, F, extra De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. De. you, you De. De. miss De. De. De. De. But there's memories down here that'll always live And they can't take them away, so they won't Open this window, let the sickness out Sleep softly and breathe again If there's a way, then it'll find you and help you out You're like a circle, there's no start no end. See something beautiful Cause it's not all Pitch black in the back of your talking about No! If you dare to make it so You lost the things that you thought you would never miss You let them out and miss them while they're gone But there's memories down here And they will always live down here No, they can't take them away Close Rijs, eyes, een deel 2 van een Extra Weekend. Met uh, twee minuten stilte gehad, overal. En het was weer indrukwekkend. Mooi hè? Dat was weer zover hè? Ja, echt. Eén heb, heb keer heb ik het meegemaakt, dat ik in een uh, restaurant. Dat gebeurt wel eens, af en toe. hè? En op 4 mei blandje je ook wel eens een keer in een restaurant. En er was een mevrouw, en die kondigde de twee minuten stilte aan. Dus daar gingen we dan. En ik had net echt net mijn bord met voedsel gehad. En ik trok redelijk vacuüm, want ik had de hele dag niet zoveel gegeten. Dus ik zag het allemaal liggen, jongen. En het water droop denk, nooit oh. ik na die twee minuten. Oké. Okay. Het lucht was, ze konden het aan, maar ze konden het nooit meer af. Ah. Dus na drie kwartier begonnen langzaam haar te groeien op die patat. En ik denk ja, kom uh, op. Maar, maar iedereen voelde zich bezwaard of dus wat gebeurde er. Iedereen begon een beetje de slappe lach te krijgen in die tent. Oh, en ik vraag me nog steeds af of dat van tevoren bedacht was door die mevrouw, of dat het echt. Je ja, hebt dat is wel nou een Geweldig. Bizar. Eén uh, keer ben ik het vergeten. Het is zo stiek. Ik baalde af en Van Toen kwam ik, uh, uh, weet ik veel beneden of in een bonen wereld. En het was. Uh, shit, het is acht uur geweest. Ik was zo de tijd kwijt en ik heb er echt ontzettend nog gebaald toen. Dat ik nog. Oh, was jij dat die. Ja, het is echt oh, sorry, was dat acht uur? Ja, precies. Op de een smsje binnen op uh, 3333. Verbazend hoeveel mensen er doorreden op de afsluitdijk. Ontzettend onbeschoft. Ja, dat snap ik ook niet. Laten we ervan houden dat die mensen het ook vergeten zijn. De tijd en zo. Maar dat uh, that is wel jammer, ja. Ik kijk echt wel altijd heel erg aan. Ja, ik ook. Dan zit je in de tuin en dan was het stil. En dan waren we allemaal heel stil. En dan kom ik... Dan, ja. dan hoop je zo dat er ergens een touw over de weg gespannen is. Ja, maar zo'n ijzerdraadje. Een ja, heel dun, <laughs> heel strak ijzerdraadje. Oh, dat is de verkeerde gedachte, sorry. Inderdaad, maar, uh, nou ja, uh, ja, ik vond, ik vond het heel mooi. Ik ook. En nu ik is het weer uh, extra weekendtijd met dit uur uh, kans op prachtige prijzen, oh, mensen. Want we zijn behoorlijk uh, voor, uh, ja, Nou ja, we hebben ons behoorlijk verheugd op het feit dat het nu eindelijk ook zover is. Het is echt heel erg fijn. De, de, de t-shirts zijn binnen. Ja, en ze zijn leuk, hè? Ja, die zijn heel leuk. Zeg ik wil zeggen ik ben er echt, uh, echt blij mee. Ik vind het echt top shirt. Mocht je geen zonnescherm meer hebben of uh, weggewaaid ja, of joh, wat dan ook. Hij komt helemaal goed. Nee, je hebt, je hebt toevallig net die ene die dan uh, die een beetje jammer uh, valt. Twee persoons t-shirt. Ja, dat ben jij. Maar ik heb uh, uh, zelf een shirt wat, wat perfect past en er komen ook sms'jes binnen van mensen die zeggen dat hij te klein is. Het is gewoon een kwestie van een goede maat uitzoeken. Ah, dat helemaal goed. Nee, dat is goed. Maar die gaan we straks eruit doen. Want uh, we hebben nog een, uh, een heel erg moeilijk fragment... in het overbekende spelletje. The Voice Lift! Gaan we het nu al doen? Of, uh? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het nee, is nee, nee, nee. dus alleen maar even lekker maken. Even de mensen lekker maken, dat ze blijven luisteren. Ik vind het uh, behoorlijk ingewikkeld anders nu. Uh -huh. Ja, hè? Ja, toch wel. Let uh -huh. eens even aanpassen, maar dat komt vanzelf goed. Hè? Prima. Maakt allemaal niet uit. We passen ons allemaal aan. Zijn mouw aan te passen ook aan onze t-shirts trouwens. Ja, dat is uh, ruimte genoeg. Ik dacht dat het een uh, korte shirt was. Bij mij was het ineens een longsleeve. Zo groot was het ding. Net <laughs> is altijd een mouw, hè jij? Hoe bedoel je, complicated? Chill out, what yelling for. Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you. into me Something else Where you are And where it's at You see You make me Laugh out When you strike your pose Take off All your pretty clothes You know You're not fooling Amerikaanse, deze dame, Complicated was uh, haar eerste uh, single. Hè? Och ja, nee? Ja, echt, ja, maar ze, ze is ge-acht, wacht even, hoe zeg ik dat goed? Ze is ge, ver, er, Weet je, zou ik je uitleggen hoe dat komt en waar het komt? Afluit, niet naar de he? kont van, uh, ja, van Annemiek van Annemiek kijken. Nog gefeliciteerd, hè? Ja, mooie kont. Goede kont hoor, Jezus. Nou, Kom op zich. Ja, maar het is toch zo, kijk ja. nou? Gaat ze weer bukken. Dit kan echt niet. Nou, camera erop. Wat wou ik ook alweer zeggen? Oh ja, ze was... Wat is dit nou voor muziek hier, joh? Ja, dit is een Dat Kan niet zijn, Dit is het op 40. Ja, ik kon even zo snel geen muziekje vinden. Nee, het is namelijk zo... luisteraars, daar is hij weer. Ik zit niet in het verhaal, kom op nou. De lijst der lijst. ik zit hem uit, dit kan echt niet. God, ja, nou, ik denk dat het experiment is geslaagd. Wij kunnen keurig om acht weer serieus zijn. En dan Jeet. is gewoon een regel die bent. Is dit beter dan? He, he. Dat komt allemaal door de kont van Annemiek. Dat hadden we niet moeten doen. Ik dacht dat het een boezemvriendin was, maar dat bleek nog veel meer. Uh... Ja, hoor, ze zijn allemaal ja. thuis. Hey, Annemiek! Oh, hey Annemiek! Prima! Hey. Wil je nooit meer bukken als wij aan het afkondigen zijn? Ik wil me feliciteren met je verjaardag, hè? Oh, ben, hè? Gaan, we de... Gaan we nog zoenen? Ja, ja precies! Ja. <lacht> even uitleggen wat die niet snapt. Annemieke komt hier binnen. Van, uh, ja, ja, ja. En die was jaar van de week. En dat is natuurlijk de reden om even te zoenen. Wacht even. Leuk is, Adamiek is de stem van de zender. Zij zegt altijd, uh, als je van muziek houdt. Maar de stem heeft ook een lichaam, mensen. <lacht> <Zo, lacht> Hoe oud ben te je geworden? Nee, nou, nou, ik, ik ga je morgen zoenen. Ik ben uh, 28. 28, 28 oh. 27, leren. toch? Weet <lacht> Ja, hi. <lacht> je wel... Nee, dit is echt. Nee, kom op, ben je 28 ik, kom op. geworden? Dit is echt heel treurig. Annemieke is ook te vinden op Hives. Annemieke.hives.nl uh, En daarop staat dat ze 27 is geworden. Nee, liar! Ben jij er zo een die gewoon een jaar van de leeftijd afhaalt? Nee. Oh? Dat was een foutje. Oh ja. Een tikfout, een mm. maar, maar wel een hele gunstige tikfout. Ja. Ja. Oké, okay, nou goed. Bedankt ik... voor je komst. Ik moest goed op mijn tenen staan om bij de mond te komen. Hè. Op meteen. Nou, sorry. Oh, een beetje wang, sorry. Anders krijg ik berust. Wat nou, monsen. Ik zat midden in de verhaal over Eva Lavien ook, hè? Oh, ik dacht over de top 40. Ze is Canadees. Maar ze is geamerikanaliseerd. Uh, Anemiek.huis.nl. Weet je, dat is al die Amerika. Nou, ik weet je, goed. Ik, uh, ik ga oh, even weg. Want dit wordt helemaal gewoon helemaal niet. Het wordt gewoon niet eens helemaal geluisterd. Ik zit hier gewoon. Ik ga een plaat draaien. Dit gaat nergens. Ik zit met, uh, midden in de kom op. Ja! Times get tough. Eerste liedjes van dit moment. De nieuwe nee. Manic Street Preachers. Met, met uh, Nina. Ja, Nina. Van de... van de Cardigans. Van de Cardigans, hè. Op, laat? Je Your love alone, alone is not enough. enough. We kunnen het beginnen, want het leuk is de tweede track is de instrumental. Oh ja? Ja, kunnen we gewoon... Ja! Dat moeten we echt niet doen, want het is niet best allemaal. Wat een fantastische goede plaat is dit. Ik wou nog even een verhaal ophalen over de manier waarop Evelyn praat. Ze praat heel New York. Ik was er dus vorige week en weet je wat het is? Die New Yorkers hebben allemaal zo, het like, was like, you know, was like, like, like, like, like, like. En als je als je daarop gaat letten, dan word je helemaal gestoord. Dus dan loop je gewoon over door een New Yorkse straat heen. Noem eentje. Druk, druk, druk, druk, druk. De vijfde. De vijfde, Fifth Avenue. Mm -hmm. En dan, hoor je, dan, dann, dan val je dus elke keer in gesprek... en hoor je dus alleen maar... And and I was like, het was like, I was like, het was like... I was like, I was like, I was like, I was like... I was like, I was like... Nou ja, dus dat gaat alleen maar zo door. En als er iemand zo praat, dan is het wel Kelly Clarkson... en is het wel Pink... En is het er vanaf 10? Ja, maar het is, het is wel niet alleen New York. In LA e, e, doen ze het ook wel een klein beetje hoor. Dat ja? is een beetje gewoon uh, like, yeah, like yeah. like yeah. Like yeah like uh, like was uh, like was like, uh. like, yeah. like e. ja, je, Als je bijvoorbeeld uh, die Laguna Beach en zo. En um, um, um, um, uh, The Rich Life. Weet je ook een beetje de, de Westkust doen ze ook wel uh, like yeah. like was like, like uh En like, uh -huh. was like. like Gerard, are we gaan play like the voice lift? Like, yeah. Like, uh, like uh, now? Like now? Yeah. Like, ja, yeah. erg. Het is echt heel erg. Heel erg. het nou, maakt allemaal niet uit. Dat viel mij op. Het is volgens mij tijd voor een spelletje. En een spannend moment. Want we gaan voor het eerst het, week, het, het, het, het, het, het extra weekend t-shirt weggeven in... XXXXL. <lacht> Met kusjes van de makers. Maar het gaat om een spelletje. The voice lift! En hebben dan mag je ook nog... Sorry, oh, nee, ga. Oh, nee, nee, nee. nee, nee, naar u, naar u. Oh, nee, ik wou even zeggen dat we... Om het spelletje uit te leggen, hè. We hebben een bekend... ...kende Persoon. Like, yeah. Zijn of haar stem. Like, kundig yeah. Vakkundig. Je you wel, know, like, verbouwd. <laughs> like, verbouwd, En ja. die is, uh, like, onherkenbaar. Ja, nou, dus dat, uh, uh, dat lijkt nergens op. Dat lijkt like ja, nergens op. <laughs> en um, ja, er komen een hoop lijken voorbij in uh, New York City. Oh. Like, like, was like, like. En het yeah. um, nou ja, is de bedoeling dat jullie uh, proberen te raden wie. En er achter die stem schuil gaat. Voor het t-shirt, voor de cd van Mika en voor een prijs van de boodschappenband. Oh ja, de boodschappenband. Die is hem bijna vergeten. Nee hoor. Nooit Hier is de stem. Die die dragen, dat soort dingen. Ik klink een beetje huilerig, vind je niet? Zal ik een andere variant doen, nou even? Doe eens. Ja. Die niet graag, dat soort dingen. <lacht> ja. Nou nog eentje. Die rappers die ja. dat soort nee, Ik vind die eerste variant altijd het grappigst. Ja, heb ik echt het gevoel dat iemand echt... Uh... Die rappers die het dat soort dingen. Ja. ja. 0909 als jij ook maar het flauwste idee hebt voor de voicelift. Wie dit zou kunnen zijn. Hallo? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Met wie? Like ja. Yeah. Goedenavond. Met, was like, huh? met uh, Bert Dubbeldan. Bert! Hey! <hijen> <hijen> <hijen> Altijd weer diezelfde grap, hè? <laughs> Sorry, man. Hé, ehm, ehm, eh Enig idee? Ehm, um, mag ik nog één keer horen? Nee. Uh, oh, dat soort dingen. Kennelijk wel. Ehm, um, dat klinkt als... It's like. Like, ja. Yeah. Ehm, um, Catharina Keil. <hijen> Catharina Keil. <hijen> like no. <hijen> no, <hijen> no dat, nou, nou, dat is jammer. als je keil um... onder krijg je wel like. Hm. Maar nee, is, dus is niet Het is toch goed? mogelijk hè, dat ja, je helaas. dat echt een ongelooflijk feenstraat. Oké. Okay, maar dag, dag! Ik dag Bert! Wee! 3FM Extra Weekend. Hallo! Hallo, met Sjaak! Wat denk jij Sjaak? Frans Bauer. Frans Bauer. Die heeft die klaar Dat soort dingen. Nee, nee, nee. Dat is niet goed. Helaas. Maar fijn dat je meedeed Sjaak. Ja dankjewel. Bye bye hè. Hoog, Hoogtepuntje. Wat voor dingen zijn ze bedoelen? Oh, dat weet ik eigenlijk ook wel. Ik weet wat ze bedoelt. Ja? Ja, ook zo. Hey, hey, ho. ho, je weet wat hij bedoelt. Sorry. Ja, dat kan ook. Weet je het nooit meer doen? Wat hij wat wat wat wat het bedoelt. 099 Hallo, mijn next weekend. Hallo. Hallo. Hallo. Ik dacht van eh Nou, nee, het is Oeh, rupi Eerst even voorstellen. Wie ben je? Ik ben uh, Roy. Roy! No nu mag je zeggen. Wie? Vlachtwagenchauffeur. Oh, Chaffeur. dat is niet goed. Nee. Nee. nee nou, oh, <laughs> dat ben ik. Oh, oh dat ben je. Oh, dan is het hartstikke goed. Oké, okay, en wie denk je dat er achter de schuilgehouden stem schouw gaat? Pff, moeilijk woord. Hij rijdt net een en, tunnel in, hè? En, uh, ja. Oh. ja, dat die rems die meer uh, ja, maar... ja nee, wie, maar, zegt, wie zegt, zegt het? Of oh, wie zegt het? Ja! Toch fijn dat je van de vrachtwagens ze weer bij zegt. Het is weekend. Klopt, daarom heet het programma ook. Ja. Extra ja. weekend! Ja. Nou, weet je wat? Blijf heel verhangen, kom er zo bij terug. Ja. ja. Tot zo, Roy. Denk er even goed over ja. na nee. Trivem, geloof Hallo. Wat moet ik nou horen? Wat? Hallo. Wat zeg je? Ja, Hallo! Hallo! hallo. Wat is het? Ik, ik is is het... Ali Alibay! Nee! het nee, dat Nee! Ik zeg niet Alibay, ik zeg Koningin Bea! Nee, nee, nee, nee, dat nee. is ook fout. Het is uh, Ali, nee en uh, het is allemaal niks. Ah, Oké! Okay. Eens kijken of Roy er al wel uit is. Roy! Roy, Roy, Roy, Roy, Roy, Roy. Hoi, <laughs> hoi, hoi, hoi, hoi! Hoi, hoi, hoi, hoi! Ik hoor een hit! hit. hit. Nee, Roy zit er nog middenin, hè? Ja. Is hij overpijn. Zullen dus we nog één lijn pakken en dan een hint geven? Doe eens gek. Oké. Okay. 3FM extra weekend! Hallo. Ja? Ja? Met Karel van der Veen. Karel! Nee, een... met Martin Balk nog een keer! Oh, ja, we Jezus moet, Martin, ja. wat moet je nou, man? Ja, een tip! Wat, wat, wat is het dan? Ik, ja, nog ik een tip dan. Ik nee, weet, je nou moet eer, tip. nee ja, eerst een antwoord me. en dan geven we een hint. Uh, uh, die van, hoe uh, heet die, een mafkees? Nee, ik, ik heb geen idee meer. Prima, dankjewel! Dag! Hoi. De hint? Joop. Nou, eigenlijk Harry. Oh, mag ook. Ja, want Joop is Harry. En andersom. Uh, alleen maar, ik zie Ahoy. alleen maar pluspunten hier. Mooi dit, hè? Oh. Tijd voor een rustig liedje en extra weekend. Blijf vooral bellen en 0909. Extra 12, Ik zit voor je klaar. is dus je zanger die nog steeds in de twee minuten stil te zitten. Mm. <tus> Smash the zone. Het is toch euh, frappant dat die andere 25 platen voor 25 platen, ze geen hit zijn geworden. Nee, he, de A is mislukt. Uh, B, de bay, oh, B, niks. C, D. Ik vind het wel een mooi liedje. Dat hebben we wel. Crash Test Dummies, God Shuffle the Feet was er ook van ze. Ja, en uh, The uh, Days of the Caveman. En iets met Teaspoons en afternoon, afternoons en coffee spoons. Dat was hem. Coffee spoons, Teaspoons. En uh, het tweede voor als je dit nummer nou gaat verlangzamen. Plaat, hè? een beetje, een beetje kwartje zoeken. Ja, maar ik dacht ook okay, weer als het nummer Walkman was vroeger, Walkman, weet je nog? Die batterij leeg. Ja. <laughs> dan klonk die altijd zo en dan hield die er uiteindelijk mee op. Was een mooie tijd was dat. En dan kreeg je een heel vies geluid uiteindelijk en dan was hij weg. En dan was het over ja. Mooi, ja, ja. Hoe, hoe klinkt een iPod eigenlijk als die leeg is? Want dat heb ik nog niet meegemaakt. Uh, nou, die houdt gewoon op. Het is gewoon... En nee, weg. Ja. Nee, die gaat niet langzaam lopen natuurlijk. Dat is een onzin. Nee, maar dat was van de Wel vroeger. jammer. Dat de, de, de, wel wat extra's vind ik. Als het iets... Nou, vroeger altijd wel lachen, weet je wel. Had je dan... De... Je had gewoon een cassettebandje... en dan was het heel hip om auto-reverse te hebben. Weet je, dat dacht... Ja, ah, te gek. Dat het bandje automatisch omspoelde. Hey. Zo mooi. Omdraaien bedoel ik dan, hè? Hé, hey, we zitten nog midden in uh, de voicelift. Ik zal nog één keer de stem laten horen. We hebben al een paar heftige hints gegeven. Die rappers die dragen, op, dat soort dingen... En uh, ja, tenminste heftige hints. Als je snapt wat we bedoelen, dan is het een heftige hint. We bedoelen Jopie en... Uh, Jopie Harry. en Harry en Harry is Joop. Ja. Ik vind we het wel goed. We hebben is niet afgesproken deze. Nee, deze was heel mooi. Ja, mooi. Hè. mooi. We en zullen uh, eens kijken hoe het, uh, hoe het is, dan. Precies. Dit is Extra Weekend. Hallo. Hallo. Met wie? Met Arjen. Arjen! Arjen. Arjen. Arjen. Arjen. Arjen. Arjen. Hey. hey! Hey! Nou, zeg het maar, man. Ja. Uh, Shoshina. Shoshina. Shoshina? Ja, hè. Kun je, baan, hoe je? Kun je me uitleggen, de hint ja. dan? Hè? Ja, Jopie en Harry, dat zijn die pieten van de. <laughs> dat is wel leuk, hè? De, niemand oh, de, de stelling van Pythagoras weet niemand nee, meer. Maar, maar dat haar Harry Jopie heet en andersom, dat, dat, dat is, weet iedereen. Ja, dat gaat ja. niet meer weg. Ja, nu ja, is het, toch? Even luisteren of het goed is, hoor. Die rappers die dragen op, dat soort dingen. Ja! ja! Arjen, Arjen, Arjen, Arjen, Arjen. Jij krijgt... Officieel het extra weekend t-shirt. Vet. Iets voor Lowlands. Dat dacht ik wel. Daar nou, nou, ligt er aan welke je hebt. Je kunt erin kamperen of het aantrekken. Dat is. Uh, <laughs> de stok eronder vet. en klaar. Nou, ik hoop ah. dat die groter is dan de tent van Pinkpop afgelopen jaar. Maar dat was niks. Nou, haring erbij en ben klaar. Ja, vet. Lekker. Echt waar. Uitjes. En ook nog... Daarbij... De cd van... Mika. Voor jou. So. Live in cartoon... Motion. Motion. Motion. Motion. <laughs> Kijk. En dan hebben we hier ook nog, ik geef er even een slinger aan. De boodschappenband. De boodschappenband. En dat betekent dat je even een getal moet noemen tussen de 1 en de 10. En dan gaan we kijken wat voor product daarachter schuil gaat. 9. 9, even kijken op de band. Dat staat op 9. 1 blik veldertjes. Kijk, daar doen we het voor. Ja, Biologisch of gewoon, dat is allemaal heel belangrijk tegenwoordig. Eén blik ontzettend biologische veldertjes. Oh, ontzettend biologische veldertjes. Hoeveel zitten erin eigenlijk? Ja, ze net hoeveel er zijn dat. Heb je ze geteld? Even wachten van de band vragen hoor. Bij benaderingen. Eén nee, blik je... ontzettend biologische veldertjes. 35.000 stuks. Oh. Zo. Dat ja, is toch allemaal. Ik ga ze natellen. Mooi hoor. Dat mag. Dan heb je de band speelt, speelt, speelt ook gewoon door. Wat rijden er in? Is het zo'n uh, zo'n ritsratten ding of met een blikopener? Uh, uh, blik opener? Is er een opener met uh, zo'n deksel of uh, zo'n blik? Het is toch handig om te weten. Ja, dat is toch wel even wel goed. Even kijken. Een blik ontzettend biologische veldertjes, 45.000 stuks, met zo'n oh. blikopener dekselachtig ding. Ah, kijk, dat krijg je ik allemaal. 10.000 meer, hè? Ja, ik wou ja, dat is mooi, hè? Als we <laughs> nog een keer vragen, zijn er nog 10.000 meer. Moet je, moet je zo opletten. Als, Als we nog een keer vragen. Ja, echt heel grappig. Okay. Eén blik ontzettend. <laughs> en de lachband is weer gevraagd, ja. Maar het komt naar je toe, jongen. Nou, fantastisch. En een heel goed weekend. Heel mevierig. We. Doei. Dag. Doei. Doei. Hey. Doei. Even wat al... Ja, Eerst jij, jij... Kom op. Zo. <laughs> heb je een geluidje bij de hand, Gerard? Een uh, geluidje. Een geluidje. Een uh, geluidje. Een geluidje. Ja, wat wil je voor geluidje? Nou, een, een geluidseffect. Moeten we eventjes over nadenken alvast voor die Kaiser Chiefs kaarten. Oh ja. ja. Daar gaan we zo meteen over praten. Prima. Maar nu maar eerst. eerst. Oh god, ja. Nee toch. Van, uh... Het is vrijdagavond. Precies, ja, dat is het dan wel Half negen. Oh, dat, dat was ik vergeten. Gerard ja. en Michiel ja, hoor. We gaan het nu doen. Niet toch? Met het dit. is tijd voor de wisseling van de wacht. Beide heren kijken elkaar aan en gooien vervolgens hun koptelefoons af. Het moment is daar om zo snel mogelijk langs elkaar heen rond de DJ-meubel te rennen. Oké. Okay. Iedereen weer op zijn plek. Ja, ja, ja. Tijd ja, hoor. om verder te gaan, joh. Dus ik zeg tegen die polsenhoer. Nee, Sorry. Uh, hè? Oh. Ja, nee, um... Ja, kaizertjeskaten moeten we zo weggegeven. Nou, dat mogen we dan wel eens even gaan doen. Zullen we dat gaan doen? Zometeen? Uh, ja, we moeten even nadenken over een geluidje. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Dat, eh. Uh, ik even niet gebeuren. En, uh, je houdt er rekening mee dat het vanaf dinsdag weer kan gaan regenen? Ja. Onder Precies. De umbrella, hè. Ik, ik zeg, ik, ik voel een uh, linkje. Brianna? Be worlds apart, maybe in magazines, but you still be my star, baby. 'Cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when. Together we'll Onder de Barbara, nieuwe single van Rihanna. Gewoon door Jay-Z. Die je dan niet hoort. Die hebben de varkunders gekregen. Heel goed. Umbrella heet hij. En ik vind het wel een fijn liedje. Fijn liedje, Van die drums aan het begin. Oh man, man. Even. Ja, ik heb iets met drums vandaag. Ja, komt die nog één keer dan, hè? Pikken, pikken, weet je dat Timbaland erachter zit. Nee, dat is Jay-Z, toch? Oh, dat Timberland. Weet je, nee. Je zit net nog uh, Jay-Z, zeg je nog. Ja, maar Flikkie, uh, Flikkie, Flikkie is Timberland. Ja, wikkie, wikkie, wikkie. Ja, ja oké. Okay. Ja. Nee. Goed, maakt dat allemaal niet uit. De nieuwe uh, uh, een Ja, drama. en uh, omdat je dan toch zo lekker bezig bent, dan wil ik je ook nog even één keer dat pleziertje gunnen. Um, uh, qua drums dan, hè. Moet ik wel de goede oh, drums? drums. Oh, qua ja. drums. Ja, even nog één keer. Dat je, dat je ook eventjes dat nog even meepikt. Komt-ie, Sorry. Heerlijk. Voor je zometeen. Hier. Alleen hier. Kans maakt op de allerlaatste kastjesdiefskaarten. Moeten we eventjes de agenda doornemen voor de komende tijd. De agenda. Ik wil beginnen met... Uh, die... Extra weekend. Agenda. Dat doe je heel leuk. Uh, Alleen de agenda ik zoek. <laughs> ik zie Michiel echt uh, om zich heen kijken. Oh, ja, wacht ik, hier. Ik, ik heb het net nog. Oh. Nee, nee, nee. Ik heb het. Ja, ik heb, ik is, ik heb ik De, heb, ik de heb. agenda. Ja. Ik heb. Uh, extra weekend. zo agenda. leuk... De, de boodschappenband die, die Flick Floyd klept nogal wat vaak met de mensen die hij aan de lijn heeft. Hallo. Ik heb een, uh, een kaartje in mijn hand. Een kaart uit Tuitjenhorn. Tuitjenhorn is dat een, pla een plaats in Nederland? Ja, kennelijk wel. Hebben er een. Uh, een uh, bingo-hal hebben ze en een bejaarde flat <lacht> Oud gek! Een kudde lammetjes en een Finex-wijk, zo te zien. En een kerk. Ah, nou, hartstikke leuke kaart. Zo'n zo oud-Hollandse kaart die je bij elke plaatselijke boekhandel koopt. Groetjes uit Tuitjenhoorn. in nou, Ja, die koop je niet in elke plaatselijke boekhandel. Deze koop je waarschijnlijk mm -hmm. in de boekhandel in Hoorn. Dat lijkt nou wel. Maar toch, hè, het gaat over iedereen. hé jongens, staat erop. Ik had Domien beloofd om een kaartje te sturen. Dus hier is hij dan. Een kus Laura Alverink. Nou, wat leuk, ja. een briefkaart. En toen kwamen we op het lumineuze idee. Om, met de vakantieperiode op komst en nu midden in de meivakantie en zo... ook elke week een extra weekend-t-shirt te geven aan de anzichtkaart van de week. Oh ja, dus uh, stuur een aanzichtkaart en krijg een t-shirt. Ik heb hier een adres, kennelijk zal het kloppen, want deze is aangekomen. Uh, 3FM, ter van extra weekend, postbus 29160 1202, Michael Jackson in Hilversum. Dat herhalen we nog even. NPS 3FM ter attentie van Extra Weekend Postbus 29160 1202 MJ in Hilversum. Kijk, ook 203 op 3FM.nl natuurlijk. Maar... Maar het zou leuk zijn als we dus kaarten krijgen uit hele vreemde plekken. Ja. Het maakt niet uit. Weet je, al, al bel je vanuit uh, zijtaart. Kan me niks schelen. Of stuur een kaart vanuit zijtaart. Ik wil zo graag een kaart uit zijtaart. Ja, wat mij leuk lijkt. Er, er is een gemeenschap vlakbij uh, bij Almelo. Die heet echt Rectum. Rectum. lijkt mij heel leuk om een kaart uit Rectum te krijgen. Maar oh, dat zijn van die plaatsen waar al die uh, borden meteen gejat worden. Ja, dat is, echt, dat, dat is letterlijk een gat. Maar wist je. De... Dus, uh... <laughs> God. Maar het leuke is, weet je dat de burgemeesters van zo'n plaats dan er heel erg trots op zijn. Dat is het meest gejatte naambord van het uh, oh, ja, ja. Rectum ja. en zo. <laughs> of Jip uh, Boer Mussel en zo. Jipsing uh, Boetangen. Is dat er ook? Er zit in een liedje van Skik ook trouwens. Oh. Ja, Oké. Boetangen. Doodstil is zo ook zo mooi natuurlijk. Doodstil, ja. Maar goed, uh, de anzichtkaart van de week. en We willen nog geen e-cards natuurlijk. Nee. Gewoon echte oldschool kartonnen aanzichtkaart met een uh, lijzige foto op de voorkant. Groetjes uit, puntje, puntje, puntje. En dan stuur je dan de extra weekend post- 291601202MJ in Hilversum. En zet wel even je adres erop, want anders dan uh, weten we niet uh, nee, precies het, uh, naar welke plek we moeten sturen. Ergens in Horn Succes. Veel plezier. Dat was agenda punt 1. Agenda punt 2 is dat we volgende week Nicky van TMF te gast hebben. Oh. Ja. Dus uh, dat is een duidelijk geval van... Uh... Oh nee, dat is de andere. Uh, uh, ik kan niet fluiten. Kan niet fluiten? Ik kan niet fluiten. Ik ook niet. Ik kan alleen maar zuigen. Ja, sorry, Ik kan niet fluiten. Over een dat je snel getrouwd bent. Dat was het. En het derde agendapunt. Dat was een week later. Extra weekend later. agenda. <laughs> Nog even één keer. Extra weekend agenda. Dus het is vandaag de vierde volgende week. Op de elfde hebben we Nicky. En op de achttiende. Mm. 18 mei hebben wij in navolging van de bierproefavond van een paar weken geleden. Die echt te gek was. De extra weekend cocktail party. Leuk. Ja, ik no Doek Oh, moest hij een koor? Oh, sorry. Ja, ik dacht misschien ja? oh, een extra, extra weekend cocktailparty. Party. Ik dacht De Extra Weekend Cocktailparty! En jij bent van harte welkom. mensen, als je van cocktails houdt. Precies. Het, het, het, het volgende keer dat het bieren was, best wel een beetje een mannelijk dingetje. Ja, dat is wel echt een man uh, ding, ja. En dan komt er uh, op, op 18 mei komen hier een paar professionele cocktail shakers langs. Ja. En zo kun je dat shaken hier. Ja, absoluut. Okay. En die gaan cocktails uh, maken. En wat wij dus zoeken is, nou, wat is het, een vrouw of vijf, zes? Ja, ja. het is wel een vrouwendrankje, hè, cocktails. Ja, dus we willen echt, uh, echt dames uitnodigen om ook aan die kant van de demografische doelgroep van dit radioprogramma te voldoen. Dus, uh, wil jij op 18 mei gezellig cocktails komen drinken in het altijd gezellige extra weekend domein? Stuur dan een briefkaart onder nummer. Anders we doen we die gewoon maar per mail. We doen daarna nou, geratat3fm.nl of michila 3 fmnl Precies. Lijkt me het makkelijkst. En Helemaal dan uh, moet je dus wel 18 mei hier in Hilversum kunnen zijn en uh, van cocktails houden. Maar dat moet niet zo'n probleem zijn. En, en een cocktailjurk dus. aan ook. He? Ja, een cocktailjurk ook. Dan is het nu hoog tijd voor datgene wat we ook al een half uur roepen. De, ja. de agenda is een ding hoor. The presents: Kaiser Chiefs extra weekend agenda. <laughs> 29 mei staan de Kaiser Chiefs in Paradiso Amsterdam. En jij kan erbij zijn als je nu de allerlaatste kaartjes vindt bij Gerga T. McGill van de Radio. Wat we... ze doen? Dat zijn leuk zijn. Oh, ja, we moeten echt bekertjes hebben ja, hoor. Ik pak zo van de Plastic bekerselectie Selection. Maar... Nou, uh, het is heel simpel. We gaan zo meteen weer het uh, legendarische flipperkastspel spelen. En dan kun je je kwalificeren als je dit geluid. Weet de sms'en naar 3333. Dit bekertje ruikt naar Sina's. Dan heeft er waarschijnlijk een bekertje tegen uw snoep aangezet. Klopt geloof ik ook. Ik denk het wel. Nog één keer het geluid? Ja, graag. Nou, ja. als je dat kunt sms'en. Oh, dat is wel knap. Wel hè? Als je dat kunt sms'en naar 3333, dan ga jij naar de Keizer. Yeah. Ja, Zou je kunnen zeggen dat je naar je prijzen kan fluiten, maar uh, <laughs> niet eens, dus, hè? Nee, nee, nee. En hij hield. bij pingpong dan ook iedereen naar elkaar gaat zwaaien. Van, joehoe. Joehoe. Dat is leuk, hè? Ik ben een heel even uh, de, de, de draad kwijt. Maar staan ze nou op pingpong? Ja. Ik ben het stomme maar vergeten, joh. Ik, ik werd van Lowlands vorig jaar nog. Ja, daar waren ze ook. Maar ja, echt, uh, laat mij op zo'n festival los. En ik weet na nou, een, uh, een dag al niet meer hoe ik heet. En toen zij er stonden, was het nog wel mooi weer. Ja, toen begon, begon toen niet een beetje de ellende. Nee, dat was uh, de laatste dag. Ik heb nog nooit zoveel nattigheid meegemaakt. Johan, toen begon de Lennon. Oh. Ja, dat lag niet aan Johan verder, maar de, toen begon eens. Uh... Het hield ook niet meer op. En jij kwam volgens mij net bij die regenbui aan oplopen. Ja. Dat nou, was een ik... beetje een uh, jammerde timing. Ik kwam binnen, jongen. Ik had, dus dus, uh, had afgesproken met twee mensen daar. Gewoon nooit meer van grond. Ja. Zo nat was het. Ja, het mooie is ook, want uh, je had uh, lopen sms'en en bellen we mensen die er al waren. Oh, het is het gek. Dus jij lekker in je witte uh, gimpies. Uh... Ja, witte gympies had ik aan. Ja. Witte broek ook, wit t-shirt. Dus... Nou, daar is inderdaad nooit meer wat van teruggezien van die witte nee, gympies. Dat is heel leuk, was het. He? Ik, uh, ja, ik ben benieuwd. Ik wil, uh, vanaf uh, maandag of dinsdag dus weer kans op regen. Maar dan hebben we nog wel een paar weken om weer aardig te herstellen richting Pingpop. Dat was vorig jaar echt van... Fantastisch weer, Ja, Pink dat Pop. was mooi weer. Oh, was het. Je zag bij oh. de meeste mensen ineens waar het met rode mutsje begon... en waar hun gezicht ophield. Precies. Ah. Waar heeft die muts gezeten? Nou, weet zijn er al ja. nou, goed. Zou natuurlijk muts van mijn gezicht willen halen? Nou goed, uh, dus uh, Sussens is op Pingpop. En uh, het gerucht gaat trouwens nu dat de kaartjesjes op Lowlands komen. Zeggen het schijnt al hier en daar te zijn bevestigd. En we zijn dus niet op Pinkpop, maar wel in Paradiso. we zitten nog midden in de selectieronde. Voor het grote flippenkastspel. oh ja, dat gaan we ook nog doen, hè? Dat is het geluid. Precies. Weet je nog hoe het werkt met Ja, flip, flip, flip, Dat eigenlijk. Als je dat een minuut kan volhouden, dan moet je nu eventjes SMS'en naar 3-3-3-3. En dan flippen wij gezellig de band uit. En we hebben ook nog het woord dat scoort. Oh man. we hebben maar geen gast nodig in dit programma. Sandstorm. Ook nog. De mix. Man, man, man. En ook nog de x kijken wat ik voor je kan doen. Request. Request! Nou ja, wat wil je nog meer? Koffie? Uh, met bier. een wolkje bier, ja. Oké, okay, ja, lekker. Heerlijk. E-matching. Heerlijk. E Online dating alleen voor beter opgeleide. E-matching.nl. Durft u het aan? In de bloei van je leven bouw je wat op. Ik bouw helemaal niks. Daar heb je aannemers voor. Oké. Okay. Vraag je hypotheekadviseur naar de mogelijkheden van Florius... Welkom in de bloei van je leven. Welkom bij Florius. Hypotheken en meer. This is Dutch Navy Warship FX operating under United Nations resolution. Please stand by to accept my inspection team. Hey, wil je nou weten hoe wij de wateren van Libanon veilig houden? Kijk dan naar mijn verslag bij Libanon. De marine vergroot je wereld. Kijk op werken bij de marine.nl. Hallo, dit is Morgen van Praag. Ik heb hier mijn klassenfoto uit de vijfde klas... Ik zie een Gooise kakschool, meisjes met ruiten plooirokjes... en één afgetuigde kerstboom. Dat ben ik. Leuk, hè, zo'n klassenfoto. Die zouden 80 miljoen kinderen ook dolgraag van zichzelf willen. Want 80 miljoen kinderen kunnen niet naar school. Terwijl wereldleiders hebben beloofd dat in 2015 alle kinderen naar school gaan. Daar gaan we ze aan houden door ze massaal klassenfoto's op te sturen. Doe mee. Stuur uw klassenfoto op. Doe ik ook. Een kind hoort in de klas. Stuur ons uw klassenfoto. Ga naar OxfamNovip.nl. OxfamNovip. Rechtvaardige wereld zonder armoede. Vind een trip in een onderzeeboot? Kijk bij Onderzeeboot op Werken bij de Marine.nl. Autoschade. Sta je dan? Wat nu? Onduidelijk.